Veen stopt met vrouwenvoetbal. Het is volgens de club financieel niet langer mogelijk om door te gaan. Eerder haakten AZ en Willem II om dezelfde reden af. Het deden acht teams mee in de vrouwencompetitie van de KNVB en er zijn er nu nog vijf van over. Veen stond in 2007 aan de basis van de eredivisie voor vrouwen. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt. Morgen is er vooral in het oosten veel bewolking. In het westen zon en stapelwolken wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 9. Just a silly face In every way, and forevermore, and forevermore, that's how you stay.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 Facciano sporgendosi le mie malinconie stasera dolce amica, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendomi sul damanzale di un tramonto, non foschi.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 Se non hai me più di me Ma sono io che adesso cercò te perché vorrei capire non ci arrivavano forse lì Sul davanzale di un tramonto Ascendono fossi